Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De financiële topman van is opgepakt. De aanhouding van Marcel de V. is onderdeel van een fraudeonderzoek naar Vestia van het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek richt zich op geldstromen tussen de topman en een tussenpersoon. Er zou sprake zijn van omkoping, witwassen en belastingfraude. De fiat heeft beslag gelegd op een aantal rekeningen. Vestia zegt in een verklaring dat het spijtig is dat het bedrijf weer op uiterst negatieve wijze in de media komt.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 Ze zijn het eens met het harde oordeel van de commissie De Wit, zeggen ze in de Belgische krant De Morgen. In de krant wordt alleen oud-premiële termen met naam geciteerd. Volgens de onderhandelaars leek Bos niet te beseffen dat het doorknippen van de Nederlandse en Belgische delen van Fortis nog erg duur zou worden. Die operatie kostte Nederland miljarden extra. De onderhandelaars zeggen dat zij dat al wisten. Leterme zegt dat de Belgen hun zaken goed hadden voorbereid en dat Bos destijds Nederland ten onrechte als overwinnaar voorstelde. FC Zwolle wil volgend seizoen terugkeren in de eredivisie als Pek Zwolle. Onder die naam beleefde de club zijn hoogtijdagen in de jaren 70 en 80. Volgens clubvoorzitter Visser moet er wel eerst nog worden gekeken of het juridisch mogelijk is om de naam van de voetbalclub te veranderen in PEXwolle. Zwolle. Gisteren veroverde FC's wolle de titel in de, eer, in de eerste divisie. Het weer, vanavond toenemende bewolking. Morgen in het zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GFM met nu. Entertainment for you. There's something about your smile. There's something about the way you make me feel. Keeps me holding on. It brings me back You know a game to play Back into your flame Back towards the point of No return To see your face again To point it out There's no van de 3FM Award beste live act. En ze zijn bezig met een nieuw album die zou rond het jaar na jaar uitkomen. You're the Kane, Can you handle me? En van harte welkom een nieuwe editie van Entertainment View. Zaterdag 14 april 2012. En ik heb een lekker dagje gehad hoor. Ja, echt zeker weten. Het was nog het wel vroeg, 9 uur verzamelen. Ik ben namelijk trainercoach van de haarlem Kennemland C1. Ik heb op zaterdag altijd een voetbaldag. En we moesten voetballen met de C1 tegen uh, de Kennemers. Nou, deze 10 minuten was het echt heel erg slecht. Stond stonden 2-0 achter. Maar langzamerhand werd het steeds beter. En uiteindelijk 8-2 gewonnen. Dus dat is wel lekker. En ik voetbal in het eerste van uh, haarlem Kennemland. Voetbal ik zelf dus. En wij moesten een belangrijke wedstrijd spelen tegen Erkavik. Wij, wij strijden mee om het kampioenschap in de derde klasse. En we hebben 4-1 gewonnen. Dus dat is uh, allemaal wel um, ja, heel erg lekker natuurlijk. Nieuws van de week. Ja, wat is mij opgevallen? Gert en Josje. Zou je misschien denken Gert en Josje. Misschien denk je ook van, hé, hey, dat ken ik. Gisteren is namelijk bekend geworden dat Gert, uh, Gert Verhulst... Je weet wel van uh, Gert en Samson. Een relatie heeft met nieuw K3-lid Josje. Nou, hoe die het flikt, uh, geen idee. Hij heeft uh, langzamerhand heel K3 gehad volgens mij. Heel Studio 100. Dat is uh, het bedrijf uh, die al die programma's maakt. Maar hij flikt het toch wel weer, hè? Doet hij goed. Uh, Gert... En uh, nieuws over het Europees Kampioenschap. Want die gaan namelijk samenwerken. Ik zeg op oh, nieuws over Pathé. Want die gaat uh, uh, uh, Nederland zelf de wedstrijden uitzenden. Pathé, 25 bioscopen. Die zijn dus deze zomer de wedstrijden van de Nederland zelf te zien. Tijdens het Europese kampioenschap kleuren de bioscoopzalen oranje. Alleen in het stadion heb je een betere plek, beweert uh, Pathé. Mocht Nederland de finale, finale halen, dan zal de Pathé die in 3D uitzenden. Is dat even leuk? Eeuw is jouw dag geweest? Je mag het laten weten, 023 573 1969. Ook voor jouw favoriete plaat, bellen naar de studio 023 573 1969 zometeen nieuwe muziek van Havana Brown. En nee, Havana Brown is geen pornoster. Je hoort het zometeen. En deze is voor de dames Barry White. Ik heb horen mensen zeggen dat te veel van alles is niet goed voor je, baby. Maar ik weet niet van dat. Zo veel keer als we het liefde hebben We've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough It's just not enough, man It's just not enough Oh,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 Here hey, we hey.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 Run them, run them. Run them, run them, run them like run them, run them. Now fuck you, pay me. Woo! Run them like, run 'em, run them Run them like run them, run them <laughs> Run them like run them, run them Nieuwe muziek van Havana Brown? Klinkt het misschien als een beetje een naam voor Pornostairs. Is het niet. Ze is gewoon zangeres. Havana Brown. En de man die overal meedoet tegenwoordig. Pitbull hoorde je. We, we Won Run. <laughs> Moeilijk Engels. Ja. Ik heb er vaak problemen mee. We Run The Night. Nieuwe muziek hier bij ZFM Zandvoort. 911 um, nine, nine, one, one Call. is hetzelfde als 112. Maar 911 is in Amerika. En nu is de 911 Call opgedoken van Whitney Houston. En dit is hem. Now, an emergency. Hi, how you doing? This is security from Beverly Hilton. Hi, what's going on? There? I need paramedics, apparently. I got a 46-year-old female uh -huh. found in the bathroom. That's all I've got right now, but they're requesting paramedics. Uh, okay, female so found in the bathroom. What room is she in? I'm not sure if she fell or she was in the bathroom with the water. 434, I'm sorry. That's room 434? Yes. Okay, and it's not east-west or anything else. It's room 434? That's 434? Yeah. Okay, and you don't know if she's conscious of breathing at all? Uh, apparently, she wasn't breathing and she's 46-year-old. She was not breathing? Yes. Okay, but she is Now? I don't know. Okay. She was, the person that called me was tirade and okay. didn't get much out of it. Okay, you have security going there now. Okay, well, send police are fire over there with a uh, person not breathing. Did, did it sound like the person was still not breathing? Yeah, that's correct. Okay, we'll get them there for not breathing. Is there any way can give me to the room so I can try to do CPR? Yeah, yeah we're going there now. Can you give me into the room so I can try to get CPR instructions? Oh, I'm sorry, uh, no, because she kept hanging up on us. Kept hanging up on yeah. you? Yeah. Okay, All right, we're getting our units over there, okay? Okay, thank right, you. Thank you, Billy. En dit was dus um, ja, de 911-call toen ze is overleden. En wat me opvalt is dat ze zo rustig blijven. Degene aan de telefoon, die belde ik rustig op en vertelt wat er is. En, um, maar ja, ik denk dat er, um, ik weet niet of dat waar is hoor, maar ik, heb het, ik denk um, als je 112 belt of 911, zoals in Amerika, dat ze meteen weten waar je locatie is. Dus dat ze meteen een, een ambulance er naartoe kunnen sturen. Dan kan je natuurlijk, uh, dan sturen ze af en toe iemand naartoe. En uh, ondertussen kan je vertellen wat er aan de hand is, waardoor de mensen in het in de zich daarop kunnen voorbereiden. Maar daar zijn ze in ieder geval al weg. So, ik denk dat het zo is, zo is. Is het niet zo? Dan kan je, even, kan, je het even, kan je het even melden. Kan via de Facebook van Entertainment View. Gewoon te vinden via Facebook.com. Typ in Entertainment View of bel even naar de studio 023 573 1969. Deze mannen staan op Pingpop. Ook de man die op Pinkpop staat, Jonathan Jeremiah, hoor je zo meteen? Ik vind het te gek hoor. Daar we meer informatie over. En hier is Moss. I apologize, dear Simon. I miss the lifetime's insanity. It's too predictable. Too much space we hide In both ways I apologize ...en wat ben ik er blij mee zeg... ...als laatste naam... ...bevestigd voor Pinkpop... ...Jonathan Jeremiah... ...Heart of Stone hoorde je... Ja, ...ik ben uh, in, naar hem toe geweest... ...live in Den Haag... ...het paard van Trooi... ...en toen vond ik hem al te gek... ...en, um, en nu heb ik dus ook een Pinkpop... ...en ik ga naar Pinkpop... ...namelijk het uh, hele Pinkster Weekend... Zit ik daar in een, in een tentje, maar het zijn wel te gekke ex. Waaronder Mos, die hiervoor hoorde. I apologize. Mos treedt op. Hij is de, ze, ze zijn de openings, um, openingsact op de zaterdag. Op de main stage. Ze beginnen om uh, drie uur te spelen. Mos, te gek ben ik, hoor. Nou, uh, Pinkpop, die staan er allemaal echt alleen maar grote namen. Hè? Anouk, de Tingtings, Ben Howard... Die is een, ja, is een soort van opkomend, uh, opkomende zanger. Heeft hele leuke liedjes. Linkin Park, jawel. Kideman. Raccoon. Uh, Keen. Je weet wel van uh, It's Anyone. Na, na, na, na, na. The Wombats vind ik te gek. Uh, even kijken. Hungry Kids of Hungary. Heb dit jaar een heel leuk liedje uitgebracht. Scattered Diamonds, misschien zal ik nog even draaien. Die staan dus allemaal op, uh, op de zondag en op de maandag. De acten. De Boss, Bruce Springsteen samen met Eastry Band. En daar zat wel helemaal, helemaal knettervol staan. Maar dat wordt wel echt te gek. Manfred Suns Sons op de zondag. Gers Pardoel. Uh, James Morrison. C6 Steve. Dat is een man met een hele, hele lange baard. Die heeft uh, jarenlang rondgezworven. En uh, op een gegeven moment uh, heeft hij een album uitgebracht. Nou, echt, echt, echt pure, pure rock. Echt, echt, echt heel vet. Um, Chef Special uit Haarlem Mike Snow Dit jaar ook een hitje gehad met um, Paddling Out Echt, uh, echt wordt heel erg te gek Pinkpop vindt plaats in Pinkster Weekend En uh, ik ben erbij En wat uh, ben ik daar blij mee Ken je deze dame nog? Ik hoorde laat op de radio Hé, hey, wie is dat ook alweer? Afro Lavine had een hitje in uh, 2002 Complicated En dit was haar tweede hit en wat is een leuk liedje. I'm With You or je hier bij Entertainment For You. I'm standing on the bridge. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain. No footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Somebody come take me home. It's that time. The nightlife is how I do I want you, nieuws over Silo Green want hij schijnt uh, namelijk te moeten zijn voor the voice of uh, America hij zegt uh, je, hebt, je staat constant in de aandacht je krijgt constant vragen van um, waarom heb je Dina niet gekozen waarom heb je Dina niet gekozen en uh, hij wordt er langzaam een beetje moe van ook wel logisch toch Silo Green hoorde je, I want you earth, wind and fire staan weer in de hitlijsten het album Best of van Earthwind and Fire staat um, in de album Top 100 en het komt door één moment. Het moment um, in een film, hoe heet het nou ook weer? Intouchable, nieuw film. In de, uh, hij draait in de bioscopen enorm populair en ik heb begrepen dat het liedje wordt gedraaid. Ik heb de film nog niet gezien. Dat het liedje wordt gedraaid als ze in een auto zitten en kaart over de weg scheuren en hoor je dit liedje. Mm. En nu is het zo populair, iedereen heeft dat gehoord. Oh, Earthman and Fire, dat moeten we vaker gaan horen. En het gaat over Book Wonderland. Ik voel me een beetje ongemakkelijk. Ja, ik kan er heel eerlijk over zijn. Er hangen twee webcams hier in de studio van ZFM Zandvoort. Eén voordeel, dus ze doen het nog niet. Maar binnenkort kan je live in de studio meekijken. Bij elk programma dat je maar wil. Informatie volgt via www.zfmsandvoort.nl Hier is David Guetta. my life. All my life. Shoot me, yo. You know I haven't seen her I feel like I've been dying for a smile wel een zomer hier hoor. Lekker zeg, Sam Sparrow happiness op ZFM. Het is uh, bijna tien voor zes en je luistert naar Entertainment for You. Even wat, uh, wat nieuws nemen wat er in Zandvoort is gebeurd. Want afgelopen donderdag is uh, de rotonde geopend door uh, wethouder Ando Sandbergen met het putten van een golfbal door gedupeerde mevrouw E. Post en wethouder openbare ruimte Anders Sandbergen is de rotonde op het kruisman Zandvoortselaan en de Kors Verlorenstraat donderdag 12 april officieel in gebruik genomen. Eind september vorig jaar is gestart met de aanleg van de rotonde op het Kruispont. En um, ja, die vanaf 2003 in ontwikkeling is. De rotonde is bedoeld om het veilig, uh, verkeersveiligheid voor auto's en fietsverkeer te verhogen. En de verkeersbeweging van wegverkeerende bussen te verbeteren. De rotonde is vrijdag 30 maart weer geopend voor verkeer. En na 12 april is hij dus um, officieel in gebruik genomen. Ik ben er net even langs gereden en het ziet er echt uh, heel netjes uit. En afgelopen dinsdag was het oudste café van Zandvoort, het wapen van Zandvoort, hier vlakbij bij de studio, aan het Gasthuisplein voor de allerlaatste keer als café geopend. 122 jaar lang heeft het café gefunctioneerd als plaats van de samenkomst om de laatste dorpsroddels aan te horen en het droge kelen te smeren. Het wapenstandvoort was een begrip in Zandvoort. De eigenaar van het pand, en inventaris... de beleggingsmaatschappij van Brouwer Grols... gaat het volledig leeghalen in het kale casco uh, verkopen. De huidige pachter heeft in samenschraak met de drankenleverancier... en de brouwerij moeten constateren dat het er gewoon niet in zit... Omzetten waren te laag om van de rendabele bedrijfsvoering te kunnen spreken. En dus was men de slotsom gekomen om het contract dat dinsdag afliep niet te verlengen. Opnieuw gaat een historische Zandvoortse uh, omgeving verdwijnen. Heel erg jammer, was altijd wel uh, erg gezellig daar het uh, Wapen van Zandvoort. Vanavond lekker voetbal kijken, tenminste, ik wel. Ik ben voetballiefhebber en er staat een mooie weekend voor de boeg. Kwart voor uh, zeven. Ja, een topper, PSV AZ. PSV speelt thuis in Philip AC, uh, Stadion. En AZ komt daar op bezoek. Kwart voor acht NEC tegen Herenveen En uh, Feyenoord, de derby. De Rotterdamse derby. Het speelt tegen, thuis in de Kuip tegen Excelsior. En um, ja, om kwart voor negen. dat kan nog wel een verrassing worden. FC Twente tegen NAC Breda. Morgen speelt mijn clubje, Ik zit ook weer in het stadion. Ajax, afgelopen woensdag gewonnen met 5-0 van Herenveen. Spelen thuis tegen De Graafschap. Zometeen uur twee... Uh, Entertainment for You, met onder andere Popstar Henry, hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied Wat is dit fijn zeg Hier is Mama's Gun, let's find a way Coming tonight van mijn favoriete zaterdagavond liedjes. Basement Jacks Good Luck hoorde je? Goed liedje zeg. Zometeen dus uur twee. En wil je nou jouw favoriete liedje horen? Dat kan. Je kan even kijken naar of even schrijven op de Facebook van Entertainment for You, Facebook dat kan. en gewoon Entertainment for You intypen. Dan kom je er vanzelf uit. Ook kan je even bellen naar de studio. Dat is 023. 573-1969, dus 03-573-1969 voor jouw favoriete liedje. Zometeen muziek van Welen en Ed. Je hoort het na het nieuws van 6 uur. Tot zover, het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer.